6.7 FM Ecologica, een programma over uh, sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Vandaag uh, gaan we het helemaal hebben over Atalanta, Atalanta uit Utrecht. We hebben een interview met Rimke Weersma daarvan. En uh, binnen twee weken gaan we daar uh, uitgebreid nog eens verder op in. Atalanta. Lied Kuif eentje was dat. Ja, en die van Atalanta, die zijn wel veel bezig met dier en ethiek daar rond en zo. Filosofie, boeken, muziek. Dat zijn zo van die dingen waar uh, Rimke en Wij mee bezig zijn, maar uh, waar nog allemaal mee. En uh, vanuit welke invalshoeken. We gaan eens uh, naar een eerste deel van een interview met Rimke Wiersma luisteren. dag Grimke, um, ik heb jou uitgenodigd omdat ik um, jou al lang ken en weet dat jij ook um, wel bezig bent met sociaal-ecologische kwesties of sociale kwesties en ecologische kwesties, hoe je zelf ook mm -hmm. wil. Um, vanuit Utrecht vooral heb ik de indruk, ja, je woont al. Uh, nou, ja, lang ik in woon in Utrecht. Utrecht, ja. Ja, en um, ja, kun je jezelf misschien even voorstellen? Uh, ja, <laughs> waar moet ik beginnen? Um, ja, ik ben dus Rimke en ik uh, ben al heel lang bezig met Atalanta. Yeah. Dat was eerst een vrouwendrukkerij in de jaren tachtig. En daarna zijn we eigenlijk uh, geëvolueerd tot uitgeverij van eigen werk en... Uh, we proberen ook nog steeds dingen zelf uh, nou, niet te drukken, maar te printen dan meestal. Maar we hebben ook al dikkere boeken geschreven en die laten we drukken. Dus die drukkerij die hebben we niet meer, maar dat was wel een mooie... Ik vond het een mooi vak, maar we ontdekten op een gegeven moment... dat de manier waarop wij werkten, dat die uh, uh, niet veganistisch was... Ja? En, ja, in het begin toen be begonnen waren we ook nog geen veganist. Maar we werkten met fotografische film. Uh, en uh, ja, daar zit Gelatine in. En Toen we veganist werden, toen zaten we natuurlijk te kijken wat waar allemaal in zat. En toen kwamen we daarachter. En ja, wat drukten het... jullie dan in het begin? Uh, in het begin wel affiches en pamfletten en zo voor... Andere feministische groepen. Uh -huh. En we waren heel kritisch. Uh, ja, we hadden ook een uitkering. We hoefden er niet van te leven. Uh, dus we, we kozen ervoor om uh, of zonder subsidie. En uh, niet commercieel uh, nou ja, te werken. En dan kun je dus heel kritisch zijn. Dus we wilden ja, dat het allemaal veganist... Uh, nee, toen nog niet, feministisch was. en mm -hmm. Links natuurlijk, uh, anarchistisch. Uh, uh, ja, wij waren toen ook al, we waren ook al anarchistisch, maar dat was toen meer vanuit het feminisme. Want in het en dat feminisme... werd dan gedrukt op recyclagepapier? Uh, ja, ja, precies. Ja. En dat is altijd ja, zo hadden... gebleven dan? We hadden een heel leuke... ...leverancier van dat papier. Yeah. Dat, ja? ik had ontzettende hekel aan... Uh, ...formele, zakelijke mensen. En ja, als je druk in de drukkerswereld zit... ...krijg je daar natuurlijk mee te maken. En mensen denken dan van buitenaf... ...die denken dat je een gewoon bedrijf bent of zo. Dus dan krijg je van die brieven met mijn heren... ...enzovoort. En mm -hmm. mensen die je allemaal dingen willen verkopen... Dus ik werd een keer opgebeld door een papierverkoper, groothandel. Uh, en ik dacht: oh nee, uh, uh, en wijja was het er niet. Dus ik dacht: nou ja, dan moet ik het maar uh, overnemen. Nou, dat bleek een ontzettend leuke figuur te zijn. Dus het was heel gezellig. En uh, nou, die heeft ons, nou, in ieder geval die hele periode dat we nog drukten. Uh, had hij zijn bedrijf nog en daar kochten we dan al ons kringlooppapier? Ja, maar en, je zei, wij was er nog niet, ja. want wij ja, vormen zo, zo wat de ja, ja. kern van Atalanta, dacht ik. Ja, nee, we zijn begonnen met vijf vrouwen, maar ja. wij en ik zijn daarvan overgebleven. Uh -huh. Maar uh, toen die groothandel belde, toen was wij gewoon even, uh, die middag er niet, zeg maar. Dus ze was al wel bij de drukkerij. Maar ze was er op dat moment niet. Dus okay. uh, ja, nee, en we, ja. We hebben wel met anderen samengewerkt. Maar uh, ja, samenwerken is best wel moeilijk. En wij waren zo... Onze ideeën kwamen allemaal zo precies. We werden steeds preciezer. Er kwam veganisme erbij. En uh, ja, we, we wilden wel uitbreiden, met, dat er meer vrouwen bij kwamen, maar het is er eigenlijk nooit echt van gekomen. Maar we hebben wel met vriendinnen heel intensief samengewerkt. Dus ook andere mensen die uh, ook boek, uh, boeken hebben geschreven die wij gepubliceerd hebben. Dus uh, dat viel verder wel mee, maar de kern van Atalatta was inderdaad wij en ik, en dat is nu nog steeds zo. Oké, okay, en jullie zijn dan meer en meer een uitgeverij geworden... waar jullie ja, zelf ja. ook dingen voor schreven? Ja, zeker. Eigenlijk alleen maar. Plus dan sommige vrienden die vergelijkbare ideeën uh, hadden. Dat we, we moeten echt enthousiast over iets zijn... Uh, en dat moeten helemaal bijpassen en zo. dan kunnen we het wel uitgeven... Maar ja, het, het uitgeven is, uh, is best wel lastig. Want vooral de publiciteit. En je moet natuurlijk uh, alles vormgeven. En dat vinden we wel leuk hoor, maar het is heel veel werk allemaal. En, uh, en, ja, en dan moet je, als het uh, boek eenmaal gedrukt is, uh, zelf printen. En uh, ja, de brochures en zo, die doen we zelf. Uh -huh. uh, met, met een draadje zo, uh, de, je kent het wel of met nietjes uh, maar tegenwoordig doe ik vaak met een draadje binden dat is wel mooier uh -huh. en, uh, maar dat is leuk voor een oplage van 20 of hooguit 50 of zo uh, maar uh, als je een grote oplage hebt of een heel dik boek dan gaat het dus naar, de, naar een drukker Tegenwoordig, ja, een gewone drukker en een hele uh, sympathieke drukker, maar er komen steeds minder drukkers. Ja, ja. Uh, En wat staat er zo ja, in die ik... geschriften? Uh, oh, wat staat er zo? <laughs> ja, heel veel. Uh, ja, ik, ik zit vaak op boekenmarkten of zo, of festivals, en dan komen mensen die langs... en die vragen dan... oh, wat is dit? We dat, dat zijn dit allemaal van boeken. Maar ja? We hebben heel ja. veel verschillende onderwerpen eigenlijk. Uh, ik ben ooit begonnen met een boekje over egeltjes. En dat ja, was niet zomaar over egeltjes. Maar het ging over... Um, uh, ja, ik zag in die tijd heel vaak doodgereden... egeltjes langs de weg liggen. Mm -hmm. En... Dat zie je tegenwoordig eigenlijk minder, tenminste hier bij ons. Uh, en dat komt denk ik doordat er minder egels zijn, dus dat is nou ja. helemaal niet positief. Maar goed, ik, ik zag dus die ege, platgereden egeltjes liggen en dat vond ik heel erg. En toen had ik een verhaaltje bedacht over egeltjes die zich daar tegen gingen verzetten, en hele scherpe tekels kregen, waardoor de auto's... lekker banden kregen en zo. Ja, ja. Ja, zo'n heel utopisch verhaaltje. Anti-auto, uh, pro-dieren. Uh, nou ja, er dus zaten best die ideeën Maar verder was het... Uh, ja, een schattig boekje. Waar ook uh, echt... Uh, mensen die verslaafd aan autorijden zijn... die vonden het nog een leuk boekje. Dus je kunt je ook dan afvragen... of het helpt... Oké, okay. ja, ja, ik herinner me dat boekje. Wat, maar is vooral boek. voor, is, het, is het niet vooral voor kinderen? Uh, nou, nee, ik schrijf, schrijf eigenlijk... Ik, ja, dingen die ik schrijf uh, worden vaak wel soort kinderboeken. Maar yeah. andere mensen noemen het zo. Maar eigenlijk schrijf ik het voor, zoals ik het zelf leuk vind. Dus, uh, maar ja, misschien... Is een beetje alle leeftijd. Ik ben een beetje... Kinderachtig ja. zelf. Dus dat, uh... Want jullie schrijven ook ja. uh, wel uh, over dingen die ja, kinderen moeilijker vinden om te begrijpen. Ja, ja, Filosofische dingen. Ja, ja. Ja. ja, ik heb een boek over de Stoïcijnen geschreven. Ja, we hebben dus ook veel filosofie. Eigenlijk, uh, ja, die egeltjes. Daarna zijn we nog, hebben we nog wat andere dingen. Geschreven en gepubliceerd, maar we zijn heel lang bezig geweest, wij, jij en ik, allebei met, uh, met een paar boeken. Die ken je denk ik nog wel, van Hoe komen kringen in het water. Mm -hmm. Dat boek wilden we eerst samen schrijven en dat moest dan over alles, <gacht> eigenlijk alles, eigenlijk vooral. Uh, nou, wij waren veganist geworden en we waren feministisch natuurlijk... en anarchistisch en antiracistisch en noem zomaar nog wat dingen op. Antirussisch? Anti wat? Wat, wat anti zeg je? Ah, oké. Okay. Ik, ik <laughs> verstond echt antirussisch, ja. Oh, uh, ja. nee. Uh, nou ja, ja, nee. Antirassistisch, uh, oké. anti, okay. anti staten, uh, zou je kunnen zeggen. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, maar uh, uh, die, die dingen wilden we eigenlijk in een, in een verhaal, in een theoretisch verhaal, aan elkaar koppelen. En toen gingen we dat, uh, we begonnen met schrijven en toen blanden we eigenlijk heel erg in de filosofie. Uh, mm. wat wij dachten eerst wat makkelijker over. Uh, van dat, nou als je het maar een beetje logisch uitlegt. dan nemen andere mensen je ideeën wel over. omdat dat gewoon dus zo duidelijk. <laughs> vonden wij zelf. Mm -hmm. Maar dat bleek dus niet zo te werken. En toen zijn we allemaal bezig gegaan met. wat is waarheid? En nou ja, allerlei. kwamen allemaal op allerlei filosofische onderwerpen uit. Toen heb ik ook via. Dat gelezen en zo heb ik het stoïcisme ontdekt. Daar ben ik dus later nog mee doorgegaan. Een apart, apart boek over geschreven. En wat is het stoïcisme? Uh. Nou, dat is misschien een moeilijke vraag. Maar. Nee, ja, het is... een. Ik bedoel, er valt zoveel over te zeggen. Uh, nou, wat mij erin aansprak... Uh, was dat te zeggen, uh, gevoelens zijn oordelen. Uh -huh. Dus als jij heel boos bent, dan uh, zit daar een gedachte achter. Nou ja, dat is op zich niet zo gek. Maar het is wel interessant als je daarover doordenkt. Dat je dus... Uh, en meestal zitten er verschillende gedachten achter. Bijvoorbeeld, uh, nou... Je, de je ziet onrechtvaardigheid en dan word je heel boos. En, uh, maar die boosheid op zich, uh, die kan ook naar binnen slaan. En die kan, uh, of, je kan, of die kan naar buiten slaan, waardoor je zelf misschien ook weer schade aanricht aan anderen. Je kan het eigenlijk beter uh, omzetten in, nou ja, in, in uh, productieve daden, zeg maar. Mm -hmm. Dan kan je zeggen, ik ga een demonstratie organiseren. En dan hoef je op zich eigenlijk dan die boosheid, in de zin van uh, boosheid waar je zelf last van hebt. Je, je kan ook een soort theoretisch boos zijn, maar echt boosheid, dat het echt een emotie is, uh, die voor jezelf ook vervelend voelt en voor anderen om je heen, die... Uh, ja, kan je door, door na te denken, kan je zorgen dat dat omgezet wordt in iets productiefs, in iets positiefs, zeg maar. Ja, het klinkt wat en, als je gevoelens onder controle proberen te houden. Ja, ja. Zo, wordt het, zo wordt het vaak gezegd, ja. maar daar vind ik een soort gevaar in. Uh, uh, nee, nee, wacht even. Gevoelens onder controle houden, dat klinkt alsof die gevoelens er dan nog wel zijn, maar dat ja. je ze door houdt, dat je ze niet uit. Ah ja. En wat ik bedoel is dat je echt ook iets anders gaat voelen. Mm -hmm. He, dus uh, niet alle gevoelens zijn verkeerd. Er zijn natuurlijk ook, goed, ja, hoe zeg je dat nou? Productieve gevoelens... Uh, Positieve gevoelens. Ja, maar ja. het hoeft niet alleen maar blijheid te zijn. Dat kan ook een soort strijdbaarheid of activiteit zijn. Ja, want mensen zeggen wel eens van: dus, dat, dat laat echt me. veranderd. Wat zeg dat je? Mensen niet, dat mensen dus niet hun gevoelens gaan inhouden, want het, dat is juist wat ik helemaal niet zou uh, ja, ja. willen. Want mensen zeggen wel eens van: Dat laat me stoïcijns koud. Maar het is ja. is niet de bedoeling ja, dus, om. Uh... Om uh, eigenlijk ja. Uh, ja, gevoelens uit te schakelen. Het is meer de bedoeling om, uh, om ze positief in te vullen. Ja, ja. ja. dat is mijn interpretatie. Hè? Maar ik, ik denk ook dat het zo bedoeld is. Maar uh, dat eigenlijk kan me dat niet eens heel schelen. Uh, maar ik vind, ik vind dat zelf uh, heel goed werken. Hm. En uh, het is heel moeilijk om het altijd toe te passen. Ja, wat bijvoorbeeld ook een goed idee is van het stoïcisme, vind ik, dat je heel nuchter nadenkt van, nou bijvoorbeeld als het regent, hè, dan, dan accepteer je heel makkelijk dat dat buiten jou om ergens doorkomt, dat je daar niet dat je niet meteen die regen kan wegdenken of weg euh, zorgen dat die ophoudt. En euh, ja, zo is het eigenlijk voor alles wat je niet zelf in de hand hebt. En, maar dat, dat kan ook, er zit ook weer gevaar aan... dat je soort alles maar accepteert. Hè? Dat, dat is dan ook weer niet mijn bedoeling. Maar er zijn wel verschillende interpretaties hoor, van stoïcisme... en mensen die ja, heel individueel uh, gericht zijn... en de wereld maar de wereld laten. Maar dat is dus... Niet de bedoeling, en dat was die oude Stoïcijnen waren juist ook heel betrokken bij de wereld. Hmm. Nou, je hebt natuurlijk Marcus Aurelius, dat was een keizer. Uh, dat is natuurlijk heel bedenkelijk, maar hij heeft wel een heel leuk soort dagboek geschreven met allemaal beschuldigingen aan zichzelf en raadgevingen aan zichzelf. Het is eigenlijk best wel kwetsbaar en dat is, dat is heel leuk om te lezen. En over het welke heel... periode in de geschiedenis spreken we nu? Uh, dit is iets van eerste eeuw na nul, denk ik. Hmm. Ja, het kan, kan een beetje mis zijn hoor, maar uh, je ja. kan het niet zo uh, oplepen. Ja. En die, die, die, die Griekse stooiceinen, dat zijn echt de oude stooiceinen, dat begon zo rond 300 voor nul. Nou ja. begon dus in Griekenland en... Uh, ja, ze hadden ook een soort voorlopers, dat waren de cunici, wat ook wel genoemd wordt de cynici. En daar had je, die denk ik onder andere gisteren wel geliefd, uh, Diogenes. Die woonde in een ton en er zijn allemaal heel sterke verhalen over. Die woonde heel sober en uh, hij, vond alles, hij vond alles belachelijk, alle... Ja, wij zouden dus zeggen burgerlijk. Ik weet niet of je, jullie dat ook zo noemen in, Bur in burgerlijk? burgerlijk. Ja, dat zeggen we ja, ook. Ja, bourgeois. Burgerlijk. Ook als een soort scheldwoord. Hè, ja, voor of kleinburgerlijk, ja. Ja, kleinburger. Ja. Nou, uh, maar daar was hij dus heel erg tegen, zeg maar. maar hij, was, hij leefde op straat en in een ton. En hij uh, had helemaal geen spullen. Nou, je hebt nu ook wel mensen die heel ver gaan. In Tiny Houses en uh, die bijna geen spullen hebben. Daar, nou ja, daar moet je een beetje aan denken. Maar hij ging, ja, hij ging echt heel ver. Je hoorde Lewinnen van uh, Atalanta. En uh, Leeuwinnen is uit 1984. Straks uh, gaan we nog wat recenter uh, werk laten horen. Het eerste lied was ook al uit 1984, dat uh, eentje. Maar uh, eerst verder uh, luisteren naar Riemke. Dat uh, stoïcisme, jullie koppelen dat ook aan een bepaalde vorm van anarchisme... En hoe werkt dat dan? Welke vorm van anarchisme? Oh, nou, een bepaalde vorm van anarchisme... Nou, ik, ik zie gewoon een aantal overeenkomsten tussen uh, mijn ideaal van anarchisme en uh, de ideeën van oude stoïcijnen. Vooral die stoïcijnen die uh, uit Griekenland, zeg maar... Die, uh, ...nog beïnvloed waren door die... ...punici, cynici. Mm -hmm. uh, ja, daar zit dus die... Uh, soberheid, uh, ...niet... Uh, ...niet luxe... ...gericht leven, rijkdom... ...is niet belangrijk. Uh, uh, ook hadden ze... ...goede ideeën over... Uh, ...alle mensen zijn gelijkwaardig. En... Uh, ja, het ja, zou, zou ook wat ingaan tegen consumptivisme dan. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja. En, en waarom is dat dan? Is dat om ecologische redenen? Is dat om sociale redenen? Bij de soïcijnen of bij mij? Bij, bij jullie. <laughs> oh, ja. ja uh... Bij Atalanta. Ja, ja, ja, ja. Ja. Uh... ja, ecologische redenen natuurlijk, maar ook sociale redenen dat je... Ja. Ik vind dat uh, ja, iedereen, uh, dat er, ja, uh, rijkdom gewoon niet belangrijk, maar dat het ook destructief is. Nou, dat is op dit moment in de wereld natuurlijk heel erg duidelijk. Mm -hmm. uh, maar ja, het was vroeger natuurlijk ook al uh, dat, uh, ja, ik denk dat dat voor jezelf ook. Ik kan me niet voorstellen dat rijkdom gelukkig maakt. Of dat je dan een fijn leven hebt. Want uh, je moet dan uh, die mensen zijn vaak ook bang dat het ze weer afgepakt wordt. Dus dan uh, heb je een soort verdediging nodig en beveiliging. En... Nou ja, dat is toch zonde als, je, als dat is waar je leven om gedraaid heeft. Ja, maar ik, ik, ik denk dan dat je erbij denkt van... Niet iedereen kan rijk worden. Dat, dat is ja, dat, dat. dat ja, ja, ja dus dat, het feit dat van rijk zijn, ja, dat, dat leidt je... ertoe dat andere arm zijn of zo. Is het, is ja, het dat idee? Ja. ja, precies. Ja, ja, ja. ja. En ik, ja, ik zou, ik heb ook nog zo'n heel super utopisch boekje dat gaat over de cadeautjes-economie. Nou ja, ja. Dat is, dat, ik probeer altijd te denken, wat is nou het uiterste ideaal? Het is misschien zo'n beetje zoals die Diogenes, die deed het dan in zijn echte leven. Maar ik doe het dan meer op papier. Diogenes, um, wie was Diogenes? Diogenes was die uh, uh, uh, cynicus die in een ton uh, leefde, waar ik net over verteld heb. Hmm. Uh, oh, ja, had ik zijn naam misschien niet genoemd. Die jogen is, ja, echt, zoek maar eens op. En, uh, maar wat wou ik zeggen? Het was nogal een provocatief iemand zo, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar, oh, ik had het over de cadeautjes-economie. Dat ja. is dan ook een uh, uh, fantasie van mij, uh, hoe je tot het uiterste zou kunnen gaan. Want je kan natuurlijk zeggen, ik ben voor de ruileconomie, maar dan ga je toch nog weer uh, ja, alles zitten wikken en wegen... Uh, hoeveel iets waard is enzovoort. Mm -hmm. En ik dacht, ja onder, on, in families en, en tussen vrienden en zo... heb je eigenlijk al een soort cadeautjes Die Ga je niet... Uh, ja, sommige mensen misschien wel, maar uh, vaak ga je helemaal niet uitrekenen... hoeveel uh, iets gekost heeft of zo. Of je geeft gewoon... ...elkaar cadeautjes en ja... Als ah ja, dus iedereen geeft als... elkaar cadeautjes? Ja, dat en is maar En je mijn... hebt geen ruil, ruilmiddel, dus je hebt ook geen nee. geld bijvoorbeeld? Nee, nee. nee. Maar, ja, daar zitten we heel ver vandaan hoor. En, uh, ja? ik, ik uh, Ja, ik... Uh, maar dat dus is jullie ideaal? Ook... Ja, dat is wel mijn ideaal. Dat zou ja. toch het leukst zijn als dus je helemaal... Hè, als, als je, eigenlijk zat dat ook al in die stoïcijnen, want die wilden ook zo leven dat alle anderen je vrienden zijn. Maar dat ja, ja. kon eigenlijk alleen als die mensen ook allemaal wijs waren. <laughs> dus dat, uh, dat is helaas uh, niet het geval. Uh, dus daarom zijn ook een heleboel dingen... Uh, die pakken heel moeilijk uit in een aantal dingen. Die kunnen voorlopig gewoon niet. En ja, zoals de wereld er nu voor staat... Is, klinkt het misschien ook allemaal wel heel erg uh, op een roze wolk. Ja. Uh, maar dat goed, doet... ik vind het ook belangrijk om dat niet te vergeten. Dat, dat doet me, dat me ook je... wel denken aan um, zo de... Ja, die oudere anarchisten, uh, Kropotkin, Malatesta, die zo zeiden van... Ja, in onze ideale maatschappij werkt iedereen naar vermogen en krijgt naar behoeften. Ja, ja. ja. ja dat is mooi. Ja, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Ja, ja. het is daar ja, misschien dus je hoeft, wat ook je hoeft... ook op de anarchistische kringen. Ja, dat Of hoe zeker... zijn jullie tot dat idee gekomen? Uh, die cadeautjes zeker niet. Ja... Daar ja, hadden natuurlijk ook allerlei dingen van anarchisten gelezen. Dus dat, eh, en, en dit is gewoon ook een manier om het weer opnieuw te bedenken. Eigenlijk in je eigen woorden. Maar het zijn natuurlijk uh, uh, gebaseerd op, op ideeën van, van uh, andere mensen. Dat is altijd zo. Mm -hmm. En uh, ja, de, die vermogen en behoeften vind ik ook heel goed omdat daar, daar zit dus ook niet in dat je heel erg gaat kijken van... Oh, maar jij hebt minder gedaan dan ik, of zo. Hè? Dus uh, er kan iemand... Uh, ja, iemand die, die moeilijk loopt of uh, uh, uh, een beetje ziek is of zo... Dan ga je niet uh, van eisen dat hij hetzelfde uh, doet als anderen. Ja, ja. Ja, dat is dus een vermogen. En, en dat is dan ook ieders uh, verantwoordelijkheid om daaraan mee te doen. En ja, niet heel kieskeurig alles te gaan zitten berekenen. Maar ja, je ja, jij, jij hebt, jij hebt het wel snel. Hè? Tenminste, dat is mijn ervaring ook wel. In woongroepen of uh, verenigingen of zo. Dat je dan... Ik denk ja, het zijn ook altijd dezelfde die, uh, die uh, de vervelende klusjes moeten doen, zeg maar bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, ja. En dat. Uh... Vrouwen, vrouwen dat, die, dat die is... aan het koken slaan of zo. Ja, Of, of ja, wat zie ja. je dan als vervelende klusjes? De, de, ja, nee, de, de wc's-kussen te... of zo? Je kan het allemaal met plezier doen. Ik heb wel eens gedacht, van ik, ik wil uh, alleen maar dingen met plezier doen. Ja. Ook als het uh, de wc schoonmaken is maar met plezier. Nou ja, dat betekent dan dat ik ervoor kies om het te doen. En dan niet wil zeuren uh, van, uh, moet ik het weer doen en zo? Nee, dan moet ik het niet doen. Uh, ik, wil, ik doe het wel of niet? Nou Ja. Met motivatie en, of ik doe het niet. En jullie zijn dus begonnen um, vooral als feministisch. Hoe zijn jullie ja. daartoe gekomen? Oh, uh, ja, ieder apart eigenlijk. Want toen kenden we elkaar nog niet. Um, ja, ik ben bij die Durkrij gekomen via het vrouwenhuis. Dat bestaat niet meer tegenwoordig, geloof ik, vrouwenhuizen. Maar je hebt dus een tijd gehad dat er overal vrouwenhuizen ontstonden. Toen was het natuurlijk nou, na Dolomina. Zeg je. je had Dolomina, toen ontstonden er allemaal andere vrouwengroepen. En toen werden er nou, meestal gekraakt uh, vrouwenhuizen in verschillende steden opgericht. Ik weet niet mm -hmm. of dat in België ook was. Ik denk het wel. Uh, ik vermoed minder dan in Nederland. Maar ja, ja, het zou kunnen. Je had in Amsterdam een heel bekend vrouwenhuis. Dat was hm. een heel groot huis aan de gracht. En, nou, er zaten allerlei organisaties ook weer in. En in Utrecht had je dus ook een vrouwenhuis. En ik, was, uh, ja, ik zat op de sociale academie en ik was heel duidelijk heel links... Ja, voor, voor die tijd was ik vooral met milieu en zo bezig. Mm -hmm. uh, op die sociale academie kwam het accent heel erg op de economie te liggen. Uh, dacht ik, ja, maar dat is toch het uh, belangrijkste, waar het fout gaat en zo. Nogal marxistisch-achtig. Uh, In de economie lezen... gaat het vooral fout. Ja, ja. Maar dat vind ik nog steeds... Ik heb ook een tijd toen bij Strohalm gezeten. Dat uh, was een actiegroep. Eén van de weinige, of misschien wel de enige actiegroep... die economie ook als oorzaak van de milieu zag. Dus dat, dat vond ik leuk om daar uh, aan mee te doen. Uh, en uh, het feminisme uh, speelde een beetje op de achtergrond. En ik dacht altijd van ja, natuurlijk... Uh, maar ik ben al... Uh, ik heb het eigenlijk voor mezelf niet nodig, dacht ik. En, maar daar kwam ik gaandeweg achter van... Oh ja, ik heb toch ook wel dingen... Ja. Waar vrouwen in praatgroepen over praten. Zoals... Uh, uh, ja, onzekerheden en dat soort dingen. En... Uh, en toen ben ik op een gegeven moment ook in zo'n praatgroep gegaan. En dat was in het vrouwenhuis in Utrecht. En zo kwam ik daar terecht. En daar ontstond op een gegeven moment een uh, plan... om een drukkerijtje, een vrouwendrukkerij, op te richten. En dat was met drie andere vrouwen. En Weija is er later bij gekomen. Ja. En uh, nou ja, zo, maar zo begon het feminisme ook. Het begon eigenlijk bij mij ja, vanuit het gevoel van... oh ja, natuurlijk, be, feminisme stond ik helemaal achter. Maar ik dacht, dat, dat ik koppelde dat niet zo aan mezelf. En toen ik het aan mezelf ging koppelen, vond ik het weer... vond ik het veel interessanter worden. En toen, wat ik helemaal leuk vond, was een weekend in, uh, in 1979... In Appelschaat, dat ken je wel. Het uh, terrein tot vrijheidsbezinning, yeah. Waar de langdagen ook altijd zijn. Uh, maar dat was toen in augustus. En er waren nog, waren allemaal uh, in die caravans. Er zitten nu allemaal uh, mensen meer van, van onze generaties in. Mm -hmm. Maar uh, toen zaten daar allemaal oude mensen, zo oud als ik nu zelf ben waarschijnlijk... En, maar ook nog wel, ook wel echt, echt oude mensen van 80 en 90 en zo... Um, die zaten in die caravans, uh, gewoon uh, man en vrouw uh, meestal. En uh, nou, toen kwam er dus een, week, een feministisch weekend daar. En, um, anarga, feministisch. En die mensen wisten niets wat ze zagen, want al die vrouwen liepen daar met, met blote borsten rond. En, nou ja, ze was een heel vrijgevochten boel. We kampeerden ook op dat voetbalveld ernaast. Ja, dat weekend, daar ben ik door een vriendin meegenomen. En die had wel wat met anarchisme. En ik associeerde anarchisme toen meer met, met uh, ja, met eigenlijk die een beetje soort... O, dat is iets van vroeger, oudere mensen, domelen nieuwe huis. Ja, het bleek later al wel ontzettend inspirerend te zijn. Maar ik was uh, al, altijd meer in het nu bezig. Ja. Yeah. En de uh, gaat toch vaak terug op... Ja, wat jij zegt, kapotkin. Daar ben ik ook fan van geworden later. En uh, bakoening, uh, noem ze allemaal maar op. Uh, dat zijn worden weinig mensen altijd genoemd... die nu uh, met goede ideeën komen. Dus daar, daar, maar daar heb ik het anarchisme eigenlijk ontdekt. Dus vanuit, uh, vanuit de vrouwenbeweging. Want, en dat, maar dat zat hem meer in de sfeer. De hele vrije sfeer. en uh, nou, De onderwerpen ook wel. Er werd gepraat over uh, bewuste baanloosheid... Nou, dat klinkt nu als ontzettende luxe, want ja, bij jullie ook, hier ook, uh, mensen worden ontzettend, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, onder druk gezet. Onder druk gezet, dat? Ja. ja. Om betaald uh, werk te doen. Uitkijken. Ja, ja, ja, je kan nou bijna niet meer zo leven, maar in die tijd was het totaal anders, want toen... Uh, ...solliciteerde ik wel eens, ook omdat het, vooral omdat het moest. Maar dan probeerde ik toch wel baantjes te doen... ...waar ik me nog iets bij voor kon stellen. Ik weet nog dat ik een keer bij Greenpeace heb gesolliciteerd... ...was ik een van de 600. Uh, ja, dat, de, dus dan uh, was het heel makkelijk om bewust baanloos te zijn. Omdat je... Je kon heel makkelijk afgewezen worden en, en dan toch sollicitaties laten zien. Dus dat, ja, het was altijd heel vervelend om naar de sociale dienst te gaan, hoor. Want ze probeerden je wel toch klem te zetten en zo en achterdocht. En uh, ik, ik zei natuurlijk ook nooit dat ik met een drukkerij bezig was. Want uh, dat klinkt ook naar uh, iets waar je geld mee zou kunnen verdienen. Nou, dat was totaal niet, ik stopte er alleen maar geld in. Maar, maar goed, zo, zo begon dat uh, anarchisme toen. Uh, dat was in de eind jaren zeventig. Ja, en dat milieuaspect, dat is ook wel altijd wat gebleven, weet ik. Want ja, ik heb jullie ja. leren kennen, ik denk in 1994 of zo, omstreeks die tijd. En dan, uh, dan leerde ik jullie kennen als zomergeen. mensen die... In Welk? In zomergremmen of yeah, zo? Ja, yeah, in België. Ja, hè? ja, ik weet nog dat ik met jou in de bus... zaten we in de bus uh, daarheen. En toen heb ik met jou zitten praten. Ja, ja. Toen waren right. we op weg naar zo'n... Ja, ook een soort anarchistisch weekend. Yeah. En, ja. En ik ja, kwam ja. er dan al snel, snel achter dat jullie... Uh... Uh, graag uh, biologische uh, veganistische producten kopen ja. dat jullie in uh, het groene dak woonden, daar hebben we het nog niet over gehad, maar het ja. is, is zo'n ecologische woongemeenschap in Utrecht ja. waar, uh, waar jullie wonen waar ook van alles rond ecologische dingen te doen is, ik heb daar twee weken geleden ook gehad uh, over in, uh, in de radio uitzending hmm. uh, ja. Ja. op het moment dat we dit interview uitzenden uh, is dat dan twee weken geleden? En um, ja, um, hoe, hoe is dat dan eigenlijk meegevallen voor jullie? Dat, uh, dat wonen in die uh, ecologische woongemeenschap? Um, ja, eigenlijk wilden wij <laughs> natuurlijk weer iets, iets, veel, iets veel radicalers. Ja. Uh, weet je ook, denk ik nog wel, we hadden een uh, plan voor een dorpje... Dat heette Aki Goloke, het omgekeerde ja. van Ecologica. Uh, en daar hadden we ja, een stuk of twintig mensen, ook vaak wat minder hoor. Daar bleef uiteindelijk minder over. En daar, daar hadden we maandelijks uh, vergadering over... om dat dorpje ergens te beginnen. Maar uh, ja, we zijn eigenlijk in het praatstadium blijven steken... Maar ik vond het wel heel leuk. Riemke Wiersma van um, Atalanta over onder andere feminisme. En um, ja, dat is een mooi bruggetje naar uh, volgende keer. Binnen twee weken is Ecologica er terug. Um, ons programma, het omgekeerde van Aki Golik. Um, grappig genoeg. En volgende maand gaat het op Radio Centraal um, niet alleen veel over Black History Month... Tussen de geschiedenis van uh, mensen met een donkere huidskleur, um, maar um, ook veel over vrouwen en feminisme. Dus uh, dat komt goed uit dat we binnen twee weken verder um, naar um, dat interview met Riemke kunnen luisteren. We gaan nog wat uh, muziek spelen van uh, onder andere Riemke. Um, Riemke Wiersma op basklarinet clarinet, piano. Wijja Raambout op tenor, sax, drums en piano. Peter Lanser op drums. En Tony Overwater op contrabas. Dus uh, ja, met gastbassist Tony Overwater. En een opname uit juni 2000. Er um, is het dan een cd van Atalanta um, um, uitgebracht. En... Um, ja, Atalanta Plus, Tony Overwater. En hier zijn ze met het lied Zoiets. Ja, en um, ja, al die muziek die kan je ook vinden op de website van Atalanta. Makkelijk te vinden als je gewoon um, naar de muziekpagina op die website gaat. En die website die kan je wel vinden als je bijvoorbeeld op een zoekmachine Atalanta en anarchisme intipt. Um, ja, um, we komen aan het einde van ons programma... Um, we hoorden daar juist Riemke nog uh, over um, dat woonproject, Akigoleke. Daar gaat ze uh, het binnen twee weken nog wat over hebben. Um, en over ecologische woning in het Groene Dak. Een, uh, een steeds weerkerend um, thema in onze uitzendingen. Dat Groene Dak in Utrecht dat speelde ook wel een beetje een pioniersrol. Um, wat. Um, ...ecologische woonwijken betreft... ...maar er zijn natuurlijk ook wel wat, um, wat minpuntjes nog aan... ...daar gaan we het uh, binnen twee weken over hebben... ...en ook nog wat over uh, veganisme en zo... ...want daar zijn die van Atalanta ook veel mee bezig. We zijn aan het einde van Ecologica gekomen... Um, ...we hebben nog iets meer dan twee minuten... ...zal ik eens iets uh, kort nog laten horen van hen... Dwergooruiltje, uiltje Oké, okay. bedankt. Dit was uh, Ecologica op Radio Centraal 106.7 FM. Tot een volgende keer. radio centraal MHz moeten stereo centraal